9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Over een half uur komt de ministerraad bij elkaar om te praten over de situatie die na de mislukte katshuisonderhandeling is ontstaan. De ministers van de VVD en het CDA moeten besluiten of ze hun ontslag gaan bieden. of dat ze doorgaan als minderheidskabinet. Rond deze tijd zijn er eerst afzonderlijke bijeenkomsten van de VVD en CDA-ministers. Na de gezamenlijke ministerraad brengt premier Rutte verslag uit aan koningin Beatrix. D66-leider Pechtold zei in het NOS Radio 1-journaal dat het chic zou zijn als de ministers hun ontslag indienen na een debat met de Tweede Kamer. Ze hoeven niet bang te zijn voor een motie van wantrouwen, al dus Pechtold. Philips heeft de markt verrast met beter dan gedachte kwartaalcijfers. De omzet en de winst van het elektronica-concern zijn in de eerste drie maanden van dit jaar gestegen. De omzet komt uit op 5,6 miljard euro, bijna 7 procent meer dan een jaar geleden. De netto winst verdubbelt bijna en bedraagt 249 miljoen euro. Vooral de divisie medische apparatuur deed het goed. Daar steeg de omzet met 9%. Bij de lichtdivisie was de stijging 2%, maar in de divisie consumenten-elektronica daalde de omzet licht. Volgens Philips werpen de reorganisatie en de kostenbesparingen hun vruchten af. In Florida is de man die beschuldigd wordt van doodslag op een zwarte tiener op borgtocht vrijgelaten. Na betaling van 150.000 dollar kon verdachte George Zimmerman rond middernacht de gevangenis verlaten. Hij moest zijn paspoort inleveren en mag s'avonds het huis waar hij verblijft niet verlaten. Het is onbekend waar dat is. Op 26 februari schoot de burgerwacht Zimmerman in een speciaal beveiligde omheinde wijk de zwarte tiener Traven Martin dood. Zimmerman zegt dat hij handelde uit noodweer. De zwarte gemeenschap beschuldigt hem van een racistische moord. Deze week kan iedereen zijn steekwapens bij de politie inleveren... zonder er straf voor te krijgen. Vanaf 1 mei zijn alle stiletto's, vlindermessen en valmessen... verboden in Nederland. In veel politiebureaus zijn speciale vuilcontainers neergezet... waar de steekwapens anoniem kunnen worden ingeleverd. Vanaf 1 mei kan iemand met een steekwapen... een boete van 350 euro krijgen.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 Nederland leest, wordt dit jaar voor de zevende keer gehouden... en duurt van 1 tot en met 30 november. Het weer, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden komen wat buien voor. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe... en tegen de avond volgt regen. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. A ah, en weer bij de verkeersinformatie. Nog een ruime 100 kilometer file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Een ongeluk tussen Vinkerveen en knooppunt Amstel in de file, ruim 12 kilometer. Bij het knooppunt Amstel is één rijstrook dicht. Met verkeer naar Amsterdam kan vanaf knooppunt Holendrecht omrijden via de A9 en de A1. Langzaam gaat het op de A7 Hoorn richting Zaandam tussen A van Hoorn en knooppunt Zaandam over ruim 10 kilometer. Ook langzaam het op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk en de knooppunt Batouverdorp.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 Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Bezorgdheid alom na het klappen van het Katshuisberaad. Wat betekent het voor de Nederlandse economie, de huizenmarkt... en de kredietstatus van ons land? Zo dadelijk uh, kijken we wat de beurzen doen. We gaan eerst naar Brussel. Volgens Geert Wilders is het overleg tussen de regeringspartijen... VVD en CDA en zijn PVV natuurlijk mislukt... als gevolg van de rigide begrotingsregels van Brussel... EU-commissaris, Eurocommissaris Nelly Kroes, goeiemorgen. Goeiemorgen. U vindt dat, op zijn zachtst gezegd, uh, niet kloppen. Wat vindt u zo verkeerd aan Wilders' redenatie? Uh, zijn redenatie. Uh... ...stoelt op de foute uh, veronderstellingen. Niet Brussel heeft uh, dit uitgevonden... ...maar mede door Nederland is er um, een besluit genomen... Uh, ...door de leiders van uh, de landen van Europa... ...om Europa en dus ook Nederland weer gezond te krijgen. Een duurzame financiering is door de Nederlandse overheid centraal gesteld... ...en vervolgens is, uh, is Europa gevolgd in dat pad... En dat betekent dus dat um, Nederland zal moeten voldoen aan de regels. Wat verwacht u als eurocommissaris van Nederland op dit moment, mevrouw Kroes? De Nederlandse regering uh, en uh, de minister van Financiën... heeft toegezegd dat hij voor het eind van de maand de plannen op tafel zal leggen. Dat is al dat, heel snel. Dat heeft hij ook nog bevestigd in uh, de weekendvergadering in Washington... Uh, toen het IMF uh, bij elkaar was... En uh, daar gaan we vanuit. Uh, het gaat in deze uh, met name om Nederland. En niet zo veel als Wilders ons wil doen geloven om uh, Europese bureaucratie en wat iets meer zei. Onzin. Brussel als zondebok aanwijzen nu is dom. Het is onwaar. Het leidt af. En het lost niets op. Ja, dan moet er dus uh, zo'n stabiliteitsprogramma uh, liggen op de 30 april. Um, nu hoorden we ook Alexander Pechtold van D66 eerder in de uitzending zei... ja, we moeten haast maken, uh, geef ons een paar weken de intentie... dat Nederland het wel gaat halen zo in 2015. Dat moet toch wel voor enige uh, compensatie goed zijn in Brussel. Denkt u dat ook? We praten overigens niet voordat er een misverstand uh, ontstaat. We praten niet alleen over het duurzaam fiscaal en begrotingsbeleid. En nu de afslankoperatie, om het maar een beetje populair te zeggen. Nee. Maar het gaat er ook om dat we ten aanzien van de noodzakelijke hervormingen... Uh, concrete plannen op tafel leggen om ook uh, in, in de toekomst... en dat is dus niet alleen over 2013... maar in de toekomst een goed gevoel te hebben dat korten op de zorg niet betekent dat patiënten minder zorg nee. krijgen. Dat korte op onderwijs niet betekent dat onze bevolking lager opgeleid zal zijn. Nee. We moeten dus dusdanig hervormen dat we productiever zijn, dat we efficiënter worden en dat we betere diensten leveren. Maar, en uh, dat we in die concurrentie een betere positie in uh, kunnen nemen. Maar een intentieverklaring, dat is niet genoeg. Nee, daar, daar kun je weinig uh, brood mee kopen, om het maar zo te zeggen. Maar mevrouw Kroes, dan wordt het lastig. Want uh, wij hebben ook van onze eigen uh, politiek analisten inmiddels al begrepen... dat het uh, heel lastig ligt dat de oppositie het gewoonweg over heel veel dingen niet eens is. Uh, met de partijen uh, VVD en CDA. Zou u uh, Nederland als Eurocommissaris, als Europese Commissie... dat wat dat betreft wat respijt kunnen geven? Wat flexibeler kunnen omgaan? Met, of, of kan dat gewoonweg niet omdat de regels... Het moet nu helemaal zo streng zijn. Voordat er weer een misverstand ontstaat. Dus nummer 1, Nederland is zelf begonnen en zeer terecht... om te pleiten voor het gezond maken van de economie. Ja, dat, dat is helder, uh, hoor. Dat, ja, dat, één, dat, dat, dat, dat, dat is duidelijk. Één. Overigens, dat is niet vorige week beslist. Hè? Nee. Dat is uh, jaren geleden beslist. U In wou 2000... maar zeggen, dat wist Wilders ook. In 2009 uh, is daar helderheid over gekomen. Toen heeft Bos ook daar het pleidooi voor gehouden. De minister van Financiën van de Partij van de Arbeid... En daar is toen een besluit opgenomen en daar is een weg op gevolgd. Vervolgens, en dat is het volgende, zullen we met elkaar moeten vaststellen... dat eh, onze concurrentiepositie buitengewoon onder druk komt te staan. Dat wat er nu gebeurt ons des te meer eh, aanzet om... Eh, in ons hoofd te hebben dat het om het land gaat, om 16 miljoen, uh, 16 miljoen mensen... en dat het niet om partijpolitiek gaat op ja. dit moment. Oké. Okay. Ja, maar toch, um, is, is er ergens ruimte te creëren? Nee, het, het gaat erom hoe geloofwaardig op dit moment... maar uh, uh, alleen maar belofte. daar hebben we weinig aan. Hmm. Even met u, misschien een beetje speculeren mevrouw Koos. Want um, hoezo, kunt u inschatten hoe de stemming is in Brussel? Omdat Nederland natuurlijk uh, in het verleden, u geeft dat zelf ook al aan, uh, u zegt ook dat is terecht geweest, hoog van de toren is geblazen. Ja. Heeft geblazen. Uh, kan dat Nederland nu parten gaan spelen? Um, ik vind dat uh, zeker als ik de stemming hier in Brussel aanvoel, die te typeren is met. Men is zeer zorgelijk gestemd. En wat in sommige koppen is uh, gezegd... dat er hoongelag uh, optreedt. Ik heb er niets van gemerkt. Het is veel te ernstig om wel of niet te zeggen... lekker puh, dat is niet aan de orde. Aan de orde is van hoe kunnen we op dit moment... nog in, uh, in heel geloofwaardige uh, voorstellen... Uh, dat bereiken wat bereikt moet worden. En... Op, op een gegeven moment moeten we natuurlijk ook die ongekende mogelijkheden pakken. Door bijvoorbeeld beter gebruik van ICT uh, in de volksgezondheid, in het onderwijs. En er zijn voorbeelden van waar dat uitstekend gedaan wordt. Dus mijn conclusie is, het is niet een verrassing dat vorige week dat gemeld is. Het is ook geen verrassing wat uh, de situatie in Nederland echt op dit moment is. En we weten ook met z'n allen... Alle partijleiders, alle partijen weten wat er op het spel staat. Onze uh, triple e rating de rente die weer kan stijgen. En elke dag dat later gehandeld wordt... en het bedrag is veelvuldig uh, gehanteerd afgelopen weekend... Elke dag stelt de tikker weer 90 miljoen extra op dat hele kostenplaatje bij wat we extra moeten bezuinigen. En de burger die laat zich niet om de tuin leiden. De zorgen zijn duidelijk. Eurocommissaris Kroes, hartelijk dank dat u ons even het woord wilde staan. Dat u niet. Goedemorgen. En ik zei het al, zijn ook benieuwd hoe de financiële markten reageren op de mislukte katshuisonderhandelingen. En het feit dat er nu dus geen bezuinigingspakket op tafel ligt, dat markten ervan overtuigd dat Nederland volgend jaar de Brusselse 3%-norm gaat halen. Financieel redacteur André Meijnenwa op de economieredactie heeft zicht op de schermen van de aandelenmarkten en de kapitaalmarkten. André, wat zie je? Nou, rode cijfers, diep rode cijfers, aandelenbeurs om te beginnen. Daar staan de koersen van alle belangrijkste Europese beurzen... met Nederland voorop op een verlies van meer dan 1%. ax verlies op dit moment 1,3, 1,4%. op deelde naar vijf punten. Maar alle andere beurzen, zoals gezegd, in Parijs, in Frankfurt en Londen... allemaal op verlies. Heeft alles te maken natuurlijk aan en met het katshuis. Hoe gek het ook mag klinken dat het kleine katshuis zo'n indruk maakt op Europese beurzen. Maar het heeft ook te maken met de voorverkiezing van de Franse president. Want daar komt uh, wellicht uh, François Hollande in beeld, een socialist. En hoe uh, gaat hij de komende jaren politiek voeren... als hij, mocht hij, wil... Nou, die onzekerheid die, die die verkiezingen met zich meebrengen... die maken de beleggers ongerust. En de beleggers kijken uiteraard zeg maar, over die verkiezingen heen... Uh, en over het katsenhuis heen richting de kapitaalmarkten. En ook daar op die kapitaalmarkten zie je dalende koersen voor... dit nee, gaat om... Uh, de, veilige, de nog veilige obligatiemarkten zoals Duitsland. Want daar is de Duitse rente voor 10 jaar staatspapier gedaald onder de 1,60, dus 1,6 procent. Terwijl je kijkt naar de Nederlandse rente voor 10 jaar staatspapier. Die loopt op, op dit moment op 2,37 procent. En dat gat tussen Duitsland en Nederland is nu al bijna 0,8 procent. Terwijl in normale tijden is dat iets van 0,2, 0,3 procent. En ook op de andere obligatiemarkten van Spanje, Italië, daar zie je de rentes stilletjes aan oplopen. Spanje nu alweer boven... De de 6%. Dus wat dat betreft een, een somber beeld. Nederland wordt dus onveiliger, zo wordt het beoordeeld. Als we kijken naar de kredietbeoordelaars, zoals Fitch, is dan een afwaardering. Er is al gewaarschuwd tenslotte aanstaande. Nou ja, in ieder geval, er is natuurlijk een interview vorige week gezegd door Fitch... van we houden Nederland scherp in de gaten Nederland balans zit... een beetje op het randje van de afgrond in die zin dat ze het overheen kunnen kuiken als er niks gebeurt, maar zover is het nog niet, zeiden ze. We hebben in juni onze eerstkomende vergadering... en daar gaan we dan besluiten wat we met Nederland gaan doen... Uh, en dat zou eventueel dan in juni dus kunnen leiden tot een, een, een negative outlook... zoals het heet, een negative watch. Dat Nederland uh, wat minder goed voorstaat dat er kritisch gekeken wordt... dat Nederland een aantal weken, maanden de tijd krijgt om ooit op zaken te stellen. En als dat niet gebeurt of onvoldoende gebeurt... dan zou Fitch in de weken daarna, na juni, dus kunnen besluiten... tot een afwaardering van het land uh, van drie uh, aardjes naar twee aardjes. Okay. En we staan al wel op een negatieve outlook uh, bij Standard en Poors. Die houdt ons al uh, sinds januari scherp in de gaten. Uh, mocht het nu zo zijn natuurlijk dat... Uh, wij in een politieke crisis verzeild geraken, dat politieke partijen niet willen handen in één willen slaan in het landsbelang en gaan ze maar door. En dat dus, zeg maar, wij het uitzicht krijgen op verkiezingen en op uh, een langdurig uitstel van, van maatregelen. En dus gaan we die norm van die never nooit niet halen. Ja, dan zouden de Standard Poor's en Fitch en Moody's en zomer kunnen besluiten... om te zeggen, die drie aardjes is Nederland niet meer waard, doe er maar twee. En wat kost ons dat een afwaardering? Dat kost uiteindelijk veel geld, miljoenen. Er was soms wel bedragen genoemd van miljarden en dergelijke Dat is natuurlijk op termijn, want wij hoeven niet in één keer... van vandaag op morgen al onze staatsschuld door te rollen. Maar wanneer de eh, afwaardering een, een feit is... dan gaan we dus meer rente betalen op de markt. En dat betekent dus dat wij dus ook meer renteaflossingen moeten gaan betalen... op al onze staatsschuld die wij de komende jaren nog gaan afsluiten... Langlopend geld, kortlopend geld gaan ze maar door. Daar loopt die rente dus van op. En dat zou bij elkaar opgeteld wel een keertje kunnen leiden. Dat heeft ook Knaas uh, Knot van de Nederlandse Bank berekend. Uh, op termijn uiteindelijk wel uh, voor een 3, 4 miljard uh, op jaarbasis voor de hele Nederlandse staatsschuld. Zo. André Meijnenma, vanaf uh, de beursvloer hier bij de NOS. Dank je wel. En op de beursvloer in Amsterdam is Mark Robin, vissen, uh, Mark Robin want we horen het al. Nederland wordt een wel wat instabiele partner in Europa. Kijk, de hele financiële wereld op het ogenblik naar Nederland? Ja, dat denk ik wel. Ik heb net op de beurs hier ook gehoord dat er tegen Nederland gespeculeerd wordt. Dat kunnen de mensen hier op de schermen allemaal zien. Nou, dat kan natuurlijk nooit goed nieuws zijn. Dat heb ik vanmorgen al gehoord van Jacob Jurg van, van AFS, die de dag van vandaag met spanning tegemoet ziet. Dat geldt ook voor Ton van de Bunt, makelaar te Ede. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u nou als makelaar het nieuws over het kanshuisoverleg beleefd? Nou, ik kan je eerlijk zeggen dat ik uh, me eigenlijk rotgeschrokken ben dit uh, weekend. We hadden eigenlijk toch wel het idee dat we eruit zouden komen. Maar dit is één drama voor de woningmarkt. Echt, uh, ja, waardeloos om het maar zo te noemen. Ja, ik denk dat je, uh, ik zou kunnen zeggen dat alles weer op nul staat. Nou, met recht. En misschien dat kan, je, wel, uh... kan je dat ook niet positief uitleggen? Uh, ja, ik zou nu weten hoe op dit moment even. Uh, nee, nee, het is natuurlijk op dit moment uh, een groot probleem. De, de huizenmarkt is gebaat bij stabiliteit en gebaat bij een stukje consumentenvertrouwen. En uh, dit is niet goed voor het consumentenvertrouwen en ook niet goed voor de stabiliteit van de huizenmarkt. Dus uh, wij zien het echt als een groot uh, verlies dat het niet tot een akkoord is gekomen. Ja. Ja, eh, een van de dingen die, eruit, die we gehoord hebben waarover gesproken is in het Katshuis... dat is eh, de aanpak van nieuwe hypotheken. Hè, dat er geen aftrek meer voor eh, zou zijn voor een bepaald gedeelte. En eh, de conform. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, kijk, ik denk dat de uh, conform dat is iets waar we natuurlijk al uh, altijd mee bezig zijn. Dat we zeggen van, uh, we zouden huurhuizen op een goede prijs moeten kunnen zetten. Hypotheekrenteaftrek, is eh, dat natuurlijk wel aan te komen. We hadden niet de illusie dat dat altijd overeind zou blijven. Maar het betekent wel, als voor iedereen op dit moment hypotheekrenteaftrek eraf zou gaan, dat het ook slecht is voor de bestaande woningmarkt. Eh, mensen moeten al rekening houden met op dit moment een lagere prijs. En eh, wij zijn van mening dat een stuk van die lagere prijs al is verdisconteerd in hetgeen wat mensen al denken dat de prijzen omleden gaan met hypotheekrenteaftrek. Maar nog lager uh, ja, wordt voor een hele hoop mensen gevoeld als dubbel gepakt. Ja. Want ik heb uh, in 2007 mijn huis gekocht. Ik heb 2,5 ton hypotheek. Hij is nog waard 2,20. Uh, dus ik zit al met een probleem. Uh, en dan ook nog een keer mijn hypotheekrenteaftrek uh, eraan. Ja, dat is natuurlijk heel slecht voor iedereen die een grensloos vertrouwen had in onze... Economie en Den Haag die destijds gekocht heeft. Nou ben ik vanochtend uh, bezig geweest, ik, ik doe een poging de rekening op te maken... wat, uh, wat het uh, ons gaat kosten. Hè? Nou, we hoorden net al, als die triple-E-status uh, verdwijnt voor ons... dan kost dat ongeveer 4 miljard per jaar. Er komt misschien nog een boete uit Brussel bij. Uh, stilstand op de woningmarkt kost de schatkist ook geld. Ja, kost zeker geld, want uh, als er geen huizen worden verkocht, komt er geen overdrachtbelasting binnen. Dus dat is de eerste plaats. Uh, maar vergis niet, iedereen die een huis koopt, doet er over het algemeen ook wat aan uh, interne verbouwingen, geeft geld uit. En uh, dat zorgt ook weer voor een, uh, een drijf in de economie. Dus, uh, en dan praat ik nog geen eens over het waardeverlies op dit moment van alle bestaande woningen. Want ja, als we dat kijken, praten we ook al dat we miljarden kwijt zijn geraakt met alleen het huidige verlies. Nog meer miljarden. En uh, ja, we hebben gezegd, hè, stilstand is achteruitgang. Tom van de Bunt, makelaar, hartelijk bedankt. Graag gedaan, dankjewel. En zo dadelijk de ministerraad komt vanochtend bij elkaar. Uh, Marcel Bril staat erbij en kijkt ernaar en doet verslag zo dadelijk. Meer erover. Eerst Kees Kwaks met de verkeersinformatie. Clara de spits uh, loopt een beetje op haar laatste benen. Kilometer of 70 nog. Lange viel op de A2 nog. Utrecht richting Amsterdam. De oorzaak was een ongeluk bij het knooppunt Amstel. Drie personenauto's reden daar op elkaar. Het goede nieuws is, alle rijstroken zijn 10 minuten geleden weer vrijgemaakt. Er staat nog wel 12 kilometer vanaf Vinkenveen tot aan knooppunt Amstel. Op de A4 naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Badhoevedorp vier kilometer. Ook daar is een ongeluk de oorzaak. Langzaam rijden op de A7 Hoorn Zaandam. Over 13 kilometer tussen Avenhoorn en knooppunt Zaandam. En op de A9 is dat het geval vanaf Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk en Kloppen Raasdorp. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Den Haag gaat het vandaag over de vraag hoe nu verder. De ministers spreken er vanochtend over. Ze komen aan op het Binnenhof. Marcel Bril staat ze op te wachten. Marcel, tot nu toe wilden ze niet al te veel tegen je zeggen. Nee. Verandert dat inmiddels? Hoe kijken ze eigenlijk? Nou, nee, ze zeggen nog steeds niet zo heel erg veel, hoor. Maar de gezichten zijn somber. En als je dan aan ze vraagt van ja, uh, hoe was je weekend? Hoe was uw weekend? Dan zeggen ze ja, slecht. En wat denk je nu zelf? Ja, Jan Kees de Jager kwam hier zo uh, juist aan als een van de laatste ministers. Ja, dat is iemand die echt met de gebakken peren zit ook. Want hij moet uh, in 2013, uh, voor 2013 moet ik zeggen, een begroting inleveren... Uh, met heel veel bezuinigingen en hervormingen. Ja, en dat wordt nu wel heel erg lastig. Dus ja, het is een hele lastige situatie. De mensen zijn hier dus allemaal naar binnen gelopen zojuist. Ze zeggen niet zoveel, net als uh, Maxime Verhagen, een van de hoofdonderhandelaars van het CDA. En tevens uh, vicepremier. premier Ik vroeg hem hoe hij denkt dat de dag gaat verlopen. Om te binnen denk ik dat de ministerraad nu bij elkaar komt uh, om half tien. Dan zullen we bespreken uh, hoe de stand van zaken is. Uh, het ziet eruit dat we op weg naar gaan naar verkiezingen. maar in en de economie moet wel op de regels blijven, dus dat is nou maar voornaam... Wat is het inzet, uw inzet dat het een missionair of een demissionair kabinet wordt? Voorlopig uh, denk ik dat we de eerste stap moeten zetten... en dat is uh, ons verraden over de ontstaande situatie. Dank u wel. Meneer Zelstra, hoe was uw weekend? Nou, dat heeft u wel meegekregen, denk ik. Uh, niet uh, al te geweldig. Vervelende situatie op dit moment? Ja, vooral voor uh, Nederland. Wat nu? Ja, wat nu. Nu kijken naar uh, of we meerderheden in de Kamer kunnen krijgen... om uh, toch uh, uh, hervormingen en bezuinigingen erdoor te krijgen... Dat gaan we nu bespreken. Meneer Leers, goedemorgen. Hoe was het weekend? Ja, wat dacht u? Als je dit ziet... Moet ik nu verder? Nou ja, ik ga eerst maar eens luisteren. Ik, uh, er hangt een grote zwarte schaduw over het land... en nu komt het erop aan wie bereid is daaroverheen te springen. Jammer. Doodzonde. En uh, nu gaat het erom uh, om maar één ding centraal te stellen... en dat is landsbelang Nederland en de Nederlanders in binnen- en buitenland... Ja, dat was Uri Rosenthal, de minister van Buitenlandse Zaken. En je hoort het, ze zijn allemaal somber en zien allemaal beren op de weg. Ja, en wat nu, hè? Is de grote vraag die gesteld uh, moet worden. Alexander Pechtold spraken we eerder vanochtend, Marcel. fractievoorzitter uh, van D66, die wil dat de premier na het debat met de Kamer naar de koningin gaat. Wat, wat valt te verwachten eigenlijk vandaag en ja, morgen eventueel? Dat is allemaal echt afwachten. Daar praten ze nu dus juist over. Uh, uh, de premier gaat vandaag naar de koningin. Wat hij daar precies gaat zeggen is onduidelijk. Of hij direct zijn ontslag aan gaat bieden, of dat hij gaat zeggen: ik wil als minderheidskabinet uh, uh, verder, of dat hij inderdaad morgen uh, in het debat als uh, dat debat plaatsvindt, gaat zeggen... jongens, ik trek de stekker eruit, dat is allemaal afwachten. Dat zijn nou precies vragen waar ze op dit moment uh, over aan het praten zijn. Juist, nou, dan horen wij daar later het antwoord op. Marcel Bril houdt dat voor ons in de gaten op het Binnenhof. Tot later. Wie een stiletto, een valmes of een vlindermes in bezit heeft... dit is een ander onderwerp... kan er nog een week straffeloos vanaf komen. Op 1 mei verandert de wetgeving. Vanaf dan zijn ze allemaal verboden. De afmeting van het lemet is dan niet meer bepalend. 260 politiebureaus zijn speciale vuilniscontainers neergezet... om die wapens in te leveren, die messen. Minister Opstelte, lanceerde een campagne erover. Elke week uh, gaat er wel weer een plaats uh, voorbij... waar een uh, ernstig uh, steekincident heeft uh, plaatsgevonden. Dick Onderwater, uh, wapenexpert bij de politie. Uh, ook, uh, de minister uh, komt de campagne uh, lanceren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 Is u heeft uh, de minister het eerste mes in de container gegooid? Hij klonk nog helemaal leeg. Klopt, uh, ja. de acties Moeten we echt denken woord? dat er nog veel mensen bijkomen? Verwacht u dat echt uh, vanuit de ervaring vanuit het verleden? Want er zijn wel eens eerder wapen-inleveracties geweest. Ik denk dat uh, de goede burger die zo'n mes thuis heeft. Of, ik kan me ook even voorstellen, ouders waarvan ze weten dat hun kinderen die messen hebben. dat die ingeleverd ja, gaan worden. Dit gebeurt echt? Dit is in het verleden ook gebeurd. Anderzijds kun je zeggen: nou, de mensen die uh, de die dan toch zeggen: ik ga hem niet bij de politie. Mooi woord.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 Onderwater wapenexpert bij de politie. En Martijs van der Wiel sprak met hem. Het is drie minuten voor half tien. Wij gaan voordat de ministerraad begint nog eventjes naar IJsland een ander onderwerp. Oud-premier Geya Hade van IJsland is de eerste voormalig regeringsleider... namelijk die terecht staat in verband met de economische crisis. Vandaag hoort de vroegere bewindsman of hij de gevangenis in moet. Correspondent Rodin Kreton. Rodin, waar wordt hij voor aangeklaagd? Hij wordt aangeklaagd voor een nalatigheid in de periode voorafgaand aan de val van al die IJslandse banken. Dus die IJslandse banken waren in korte tijd heel erg groot geworden, te groot. Uh, werden eerst geprivatiseerd en vervolgens opgekocht door rijke IJslandse zakenlieden. Het waren mensen die weinig verstand hadden van bankieren. En die zakenlieden die werden groot aandeelhouder en leenden tegelijkertijd ja, grote sommen geld om in het buitenland bedrijven op te kopen. Dus uh, ja, toen de kredietcrisis inzette, ging dat mis. Er vielen al die IJslandse banken op, om. En de aanklager zegt, Kei ja, Haarde was in die periode uh, premier. Hij had economie gestudeerd, had bij de centrale bank gewer gewerkt. En ja, wist precies wat er mis was. Ja. En hij had moeten ingrijpen. Hij staat dus terecht voor iets wat hij niet heeft gedaan. Wat voor straf kan hij daarvoor krijgen? Hij kan twee jaar gevangenisstraf krijgen. En dat... wat heeft hij daar in te brengen? Ja, hij noemt het een politiek proces. En ja, daarin heeft hij in zover gelijk dat Haarde is van de conservatieve partij. En uh, het, uh, IJsland heeft een linkse regering. En het was een linkse meerderheid in het parlement. Die heeft uh, beslist dat dit proces er uh, kwam. Het is wel zo dat die speciale rechtbank... En voor regeringsleden, de landsdomoer die nu in actie komt, die bestaat uit rechters en parlementariërs. En die parlementariërs zijn wel uh, gelijk verdeeld. Dus vier links en vier rechts. Uh, en daarmee zijn het de rechters die uiteindelijk ja, de doorslag geven. Dus het is niet zo dat die door uh, linkse politici wordt veroordeeld. Hmm. En hoe kijkt de rest van IJsland aan tegen dit uh, proces? Vinden zij dat er inderdaad iemand gestraft moet worden voor de problemen van IJsland? Ja, ze vinden het wel belangrijk dat dit proces uh, gevoerd wo wordt. Kijk, uh, ze zeggen van dit is echt noodzakelijk om, om verder te komen. En in veel IJslanders zijn nog steeds uh, boos uh, op, uh, op politici. Maar ook vooral op uh, dat kleine groepje ja, financiële acrobaten noemen ze het. Dus uh, rijke zakenlieden die niet uh, voldoende zijn aangepakt. Maar tegelijkertijd zijn ze ook wel teleurgesteld over dit proces. Omdat ze eigenlijk niet veel wijzer zijn geworden. Niet precies begrijpen hoe de vork in de steel zit. Wie op wat voor moment nou verkeerde beslissingen heeft genomen. En ze zeggen ja... De mensen die hebben uh, uh, de getuigen in dit proces... hebben toch vooral verantwoordelijkheid uh, afgeschoven. Dus veel IJslanders zijn niet veel uh, wijzer geworden. Hmm. Oké, okay, nou ze worden in ieder geval wijzer vandaag over de straf voor Geijer Haard. Het premier hoort vandaag of de gevangenis in moet. Rolien Kreton, dank je wel. Half tien, einde van het NOS Radio 1-journaal. De KRO neemt het over op Radio 1 en met Sven Kokkelman. En goedemorgen Nederland, goedemorgen Sven. Dag Marcel, goedemorgen. Veel kabinet, kaatshuis en crisis? Jazeker, ook bij ons. We gaan de mogelijke scenario's verkennen die op tafel kunnen komen. En we kijken ook naar de reacties op de financiële markten. Nu wij dus geen begroting kunnen indienen op tijd... Ja. zodat het er in ieder geval naar uitziet, op 30 april. En naar het Europees Parlement, hoe daar wordt gereageerd op Nederland en in Duitsland... Maar Marcel, waar het economisch wel goed gaat, mm -hmm. trekt de Generation laminaat aan de bel. Dat is de laminaatgeneratie dus. Jongeren die nooit zo welvarend zullen worden als hun babyboomouders, ouders die uh, zich nog een echt uh, parket konden veroorloven. Uh, een heuze generatiekloof tekent zich daar dus af. Dat en meer zo meteen bij de KRO. We hebben ook vrienden hebben het net gelegd inderdaad. Ja? Ja. Oei. Laminaat. Zelf gedaan. Parket of ja. laminaat? Nee, laminaat. Laminaat, ja, ja, ja, dat, dat bedoel ik dus. Ja. Nou, luisteren we dus straks Marcel. Ja, tuurlijk. <laughs> naar Goedemorgen Nederland, bij de KRO, naar het nieuws van half tien. <laughs> Hier is wel meegens. Radio 1, het NOS-journaal. Het kabinet is bijeengekomen om te praten over de situatie... na het mislukken van het Catshuisoverleg. Vicepremier Verhagen herhaalde voor het begin dat het er naar uitziet... dat we op weg zijn naar verkiezingen. Hij benadrukte dat de economie wel op de rails moet blijven. Andere bewindslieden zeiden dat het een vervelende situatie is. Volgens minister Leers hangt er een grote zwarte schaduw over het land... en gaat het er nu om wie bereid is daar overheen te springen. Na het extra kabinetsberaad zal premier Rutte koningin Beatrix bijpraten over de situatie. Ook verschillende fracties komen vandaag bij elkaar. Philips doet het beter dan verwacht. De omzet en de winst van het elektronica-concern zijn in de eerste drie maanden van dit jaar gestegen. Omzet komt uit op 5,6 miljard euro, bijna 7 procent meer dan een jaar geleden. En de netto-winst verdubbelt bijna, bedraagt 249 miljoen euro. Vooral de divisie Medische Apparatuur doet het goed. En de campagne Nederland leest staat dit jaar in het teken van de donkere kamer van Damocles van Willem-Frederik Hermans. Met de jaarlijkse campagne in november wordt geprobeerd Nederlanders aan het lezen te krijgen. En ook is het de bedoeling dat er wordt gediscussieerd over het boek dat centraal staat. Leden van de bibliotheek krijgen een gratis exemplaar van de donkere kamer van Damocles. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Langs de files staan nog op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en het knooppunt Holendrecht 9 kilometer. Dat was een ongeluk bij knooppunt Amstel. Daar zijn alle rijstroken weer open. Op de A4, daarna richting Amsterdam, ging het mis bij knooppunt Batuverdorp. 7 kilometer file rijden vanaf het Ringvaartaquaduct. En bij Batuverdorp is de rechte rijstrook dicht. Op de A7 van Hoornzaandam. De hele ochtend was het daar behoorlijk langzaam rijden. Daarvan is nog 4 kilometer over tussen de afwit weide en knooppunt Zaandam. Op baan 9 vanuit Alfmaar naar Amstelveen voor knopend Raasdorp 9 kilometer. Dit is Radio 1 KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De stekker eruit, de breuk definitief, dat weten we na dit weekend. De vraag is, hoe nu verder? De eerste reacties vanaf de beursvloer, hoe kijkt Europa naar onze politieke crisis? Verder gaan we naar Duitsland, waar een generatiekloof zich verdiept... en het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is drie over half tien, dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Het kabinet is inmiddels bijeen in Den Haag. En de hele dag op Radio 1 houden we u op de hoogte. Tim Overdiek, NOS-collega. Goedemorgen. Ja, we hebben de verslaggevers op de plekken staan waar het gebeurt. Op het Binnenhof. En wellicht later vandaag ten paleizen um, Marcel Bril in uh, Den Haag op het Binnenhof. Marcel, het kabinet komt bij 1. Heb er enig zicht op? En mijn vraag is dan, hoe lang gaat dit duren deze ochtend? Ja, dat is allemaal erg onduidelijk. Op dit moment gaat het kabinet uh, beginnen. Um, er is één demonstrant uh, aanwezig. Uh, uh, uh, misschien hoor je die op de achtergrond. Die hoort, ik, inderdaad. Wat, ja, wat ja, doet die persoon? SGP, nee, is het standpunt. Uh, nou ja, goed, Dan misschien weten we, ja, weten we dat. Misschien is dat een beetje achterhaald. Ik weet niet of ze uh, het nieuws heeft gevolgd. Maar de samenwerking met de SGP is nu een stuk minder relevant geworden. Uh, maar goed, uh, de ministerraad gaat nu zo beginnen. Of is aan het beginnen. Uh, dat kan ik afleiden. Het dat het de tijd uh, genoemd werd: half tien. Maar ook dat Hans van Balen, dat is de VVD-Europarlementariër. Uh, die kwam net naar buiten. Ze zijn namelijk in e eigen kring eerst bij elkaar gekomen. VVD en CDA apart. Om de inzet voor de ministerraad uh, te bespreken. Ja, de verwachting is dat het een 2,5 uur tot 3 uh, uh, uh, uur zal gaan duren... Uh, de bijeenkomst van de ministers dus. De inschatting is dat het rond het middaguur afgelopen is hier... En in die 2,5 tot 3 uur, welke opties hebben ze concreet op tafel om uit te kiezen? Ja, ze moeten dus kijken, hoe gaan we nou verder? Uh, ga, uh, gaat Rutte direct naar de koningin om het ontslag van het kabinet in te dienen? Of uh, proberen ze toch als minderheidskabinet, gewoon een volwaardig minderheidskabinet door te gaan? En proberen ze op die manier dan steun te krijgen van oppositiepartijen? Maar dat is heel erg lastig, omdat diverse oppositiepartijen al gezegd hebben dat niet te willen. Of wachten ze nog eventjes tot morgen? Uh, want dan uh, verwacht iedereen een debat in de toekomst. Tweede Kamer over de ontstaande situatie. En dan is het ook nog mogelijk dat Rutte dan, en dat is een wens eigenlijk van Alexander Pechtold van D66, dat Rutte dan in de Tweede Kamer zegt, jongens, ik ga mijn ontslag aanbieden bij de koningin. Nou, over dat soort vragen wordt hier binnen nu gesproken. Marcel Bril, vanaf het Binnenhof. De klok loopt dus, Sven. Ik geef terug aan jou op nos.nl, het live blog met al die laatste ontwikkelingen. Heb ik nieuws, kom ik bij je terug. Hartstikke goed, dankjewel Tim. gaan wij uh, door nu naar Kees Boonman. Die is uh, politiek analist bij EEN vandaag en uh, presentator van Toskamer Breed Is uiteraard ook in Den Haag op een steenworp afstand van de trefverzaal... waar de ministerraad dus nu bij is. Het. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden het al net uh, uh, met uh, de NOS-collega's over de mogelijkheden. Er is nog een andere mogelijkheid, namelijk dat Rutte het aanslag van uh, zijn kabinet niet aanbiedt. Ja, dat zou zomaar uh, kunnen, want strikt genomen... Uh, is het uh, vaak aan de Tweede Kamer zelf... om uh, via een motie van wantrouwen uh, het kabinet naar huis te sturen... Uh, het kan ook zo zijn, zoals dat bijvoorbeeld in... Uh, nou, wat herinner ik mij, komt zo vaak voor de laatste tijd op het binnenhof. van de afgelopen tien jaar... is dit dan al de vijfde keer dat het misgaat met een kabinet sinds uh, 2002. Maar in 2002 bijvoorbeeld, uh, het was het kabinet Kok. En die toen was na aanleiding van het Srebrenica-rapport uh, Wim Kok... die in de Kamer zelf zei dat hij naar de koningin zou gaan en dus zelf het ontslag aanbood. Maar het hoeft natuurlijk uh, niet. De, crisis, de economische crisis is dusdanig dat ook straks de koningin, de minister-president in dat gesprek kan vragen, uh, ga voorlopig eerst even die plannen... Uh, over de economie met de Tweede Kamer afspreken... en stel dan een datum vast voor verkiezingen... waarop het kabinet de mogelijkheid heeft de Tweede Kamer te ontbinden. Ja. En het hoeft niet per se vandaag of morgen te zijn. Nee, met andere woorden, het is staatsrechtelijk ook, mo ook mogelijk... om een nieuwe verkiezingen in een vooruitzicht te stellen... en als missionair kabinet, dus zonder uh, ontslagen ministers, door te gaan. Met steun van de Tweede Kamer dan, gezien de aard van... en de ernst van de uh, financiële en economische... Situatie in dit land. Ja, dat zou, zou zomaar kunnen, maar dit is. Uh, en, en dat is natuurlijk het aardige er altijd weer van: van dit soort kwesties: is dat er altijd weer nou niet nieuw staatsrecht uh, zich gaat ontwikkelen... maar wel een nieuwe uitleg van dat staatsrecht zich kan gaan ontwikkelen. Want het rare is bijvoorbeeld, als een kabinet demissionair is... dan wordt er altijd in het parlement een afspraak gemaakt... welke zaken gaan wij nog bespreken... welke wetten gaan nog door de Eerste en de Tweede Kamer... en wat is, zo heet dat, controversieel. Wat ja. is eigenlijk... Iets waar we in deze situatie geen beslissingen over kunnen nemen. Nu zou je dan, stel dat uh, het kabinet dus ontslag neemt... en demissionaires het omgekeerde wel eens plaats kunnen vinden... Uh, er zijn een aantal zaken die misschien wel controversieel zijn... namelijk de financiële plannen om het begrotingstekort terug te dringen. Maar het is zo noodzakelijk nodig dat daar besluiten over wordt genomen... dat dat eigenlijk niet controversieel wordt verklaard. Nou ja, dat is natuurlijk een hele rare situatie, want ja. waarom neem je dan ontslag? Ja, en het punt is natuurlijk dat alle onderwerpen die nodig zijn om aan te pakken... om ons uit de ellende te helpen, per definitie controversieel... zouden worden verklaard normaal gesproken. Ja, waarmee dus uh, met deze dialoog tussen ons. Al is aangegeven dat het een hele ingewikkelde uh, situatie is. Want er uh, staat één ding bovenaan op de agenda in dit land. En dat is die economische crisis. Daar moeten plannen voor op tafel, op tafel komen. En dat kan niet uh, maanden meer wachten. Dat is gewoon het uitgangspunt van welke discussie dan ook. Ja, nou ja, Diederik Samson, leider van de Partij van de Arbeid, die zei gisteravond in Brandpunt dat het nog misschien wel even kan wachten. Snel nieuwe verkiezingen en daarna snel aan de slag. Ja, ik kan me wel voorstellen dat hij dat zegt, omdat met name de de Partij van de Arbeid niet zo'n boodschap heeft... althans op dit moment om onmiddellijk dat begrotingstekort... wat ook Europa van ons vraagt, terug te dringen tot 3 procent... om dat meteen al voor volgend jaar uh, goed te regelen. De Partij van de Arbeid vindt dat dat ook nog wel iets langer kan duren. En dat, uh, ja, maar dan extreme... krijgen we een boete hè, van 1,2 miljard. Ja, dan krijgen we een boete, dus dat zal hem dan wel weer aangerekend worden... ook als er straks mogelijkerwijs een verkiezingscampagne uh, komt. Maar ja, ik denk dat dat gewoon onmogelijk is. De, wij zitten zo verbonden in Europa aan elkaar. En uh, het zal ons toch gewoon echt wel gevraagd worden om met een steekhoudend plan op tafel te komen. En ja. let wel, uh, we hebben uh, de duimschroeven uh, aan Griekenland aangezet. Wij kijken met argusogen ogen naar Italië en nu vooral naar Spanje. Hoe slecht het daar gaat en dat ja. er plannen op tafel komen. Dus het zou een beetje kras zijn dat wij uh, uh, op onze lauweren gaan rusten. Ja. Het, uh, de, het ingewikkelde voor de oppositie is natuurlijk dat als ze met het kabinet meegaan en uh, de plannen van het kabinet op onderdelen steunen in de afwachting van nieuwe verkiezingen, dat ze zich medeplichtig maken aan het gevoerde kabinetsbeleid en dat ze zich daar dan vervolgens in de verkiezingscampagnes weer tegenaf moeten, zet, tegenaf, uh, af moeten zetten. Ja, om daar een simpele uh, reactie op te geven... is dat je dit gewoon absurd zou kunnen noemen. Want het belangrijkste onderwerp wat er is... dat is hoe gaan we dit land uh, weer financieel-economisch op orde brengen. Daar spelen zulke essentiële politieke keuzes een rol... tussen links en rechts... En dat betekent, als je daar dan wel een afspraak over weet te maken... met z'n allen uh, in de Tweede Kamer... wat heeft het dan nog voor zin om, om te gaan bekvechten... tijdens verkiezingscampagnes van, ja, jij doet dat en uh, ik wil dat... en dat is niet goed en dat is wel goed. Nou, dat is dan heel raar, want je hebt daar net uh, als parlement... een afspraak over gemaakt. Ja. Dus dat wordt een hele schizofrene... Uh, campagne uh, te tijd. Dan is er nog een andere variant waar wel over wordt gesproken. Dat is namelijk een tussenkabinet. Dus een soort van zakenkabinet dat, ma dat mandaat krijgt om de grote problemen aan te pakken in afwachting van de verkiezingen. Ja, dat is in het verleden ook wel eens gebeurd. Dus dat zou zomaar, uh, zomaar kunnen dat er een, een soort tussensituatie wordt gecreëerd... en dat dat dan al zodanig wel een volwaardig kabinet is... die ook uh, zonder problemen uh, kan kijken... of er nou zonder problemen dat wordt... kan ik uh, beter niet meer zo zeggen. Er zijn alleen maar problemen. Maar in ieder geval op een normale manier met de Kamer in discussie gaat om uh, besluiten en wetgeving uh, te behandelen en door te voeren. Dat zou ja. een hele, hele aardige tussenoplossing uh, kunnen zijn. Het oordeel over Geert Wilders overigens is in de ochtendbladen uh, vanochtend nogal hard. Uh, zelfs de Telegraaf schrijft dat Wilders het land in een crisis stort. Overigens daar ook het bericht dat hij dat helemaal in zijn eentje uh, zou hebben besloten. Ja. Uh, hoogstens met een paar getrouwen en dus niet met de hele fractie zoals hij zelf gisteren aangaf. Ja, ik, uh, ik sta daar echt wel van te kijken. Ja, vooral de Telegraaf. Wilders stort land in crisis. Uh, het is juist de Telegraaf die het afgelopen jaar... toch uh, vrij regelmatig uh, ruimteboot om uh, de klachten over de toestand in het land en de oplossingen die Geert Wilders daarvoor zag in uh, de kolommen door te laten klinken. Dus het is een, uh, ja, dit is een, een, is een vorm van, ja, ik zou het bijna willen zeggen een vorm van kaltstellen. Het is, um, het is heel opvallend dat Wilders eigenlijk door iedereen aangewezen wordt als de grote veroorzaker van dit uh, politieke drama. En ik vind dat er dan toch ook wel een beetje gekeken moet worden... naar de politieke partijen die met de PVV in zee gegaan zijn. De VVD Want, en het CDA? Precies. Zij wisten dat het een rare constructie was. Zij wisten dat een gedoogakkoord geen regeerakkoord is. Zij wisten ook dat de PVV heel veel zaken niet wil... Anti-Europa is. Niet dat begrotingstekort tot 3% wil terugbrengen. zoals Wilders dat van het weekend noemde. Ja. Uh, dictaat van Europa opvolgen. Wisten ook dat er allerlei andere kritische punten lagen. ten aanzien van de islam en noem maar op. Ja. En ook om dat woord maar te gebruiken. die schizofrenie, die dubbelheid. die spagaat, die is er altijd geweest. Dus ik vind het wel vrij uh, opvallend om nu opeens te zeggen, die Wilders die deugt niet, die heeft het allemaal verkeerd gedaan. Uh, men is ermee in zee gegaan, men is mede verantwoordelijk voor deze afloop, wat natuurlijk niet wil zeggen dat uh, uh, het CDA of de VVD nee gezegd hebben, maar het is Wilders die nee gezegde. Hij staat ja. wel, ja. zo kan je dat nu taxeren, totaal geïsoleerd. Al dan niet op eigen houtje. Slotvraag, in een uh, vorige kabinet hadden we uh, Heers Barlin, de minister toen van Justitie en uh, dienstvoorganger uh, Peter en Donner, die nu uh, de onderkoning is van Nederland als, uh, laten we zeggen, de grote staatskundige uh, uh, um, deskundige. Uh, wie is dat eigenlijk in dit kabinet? Ik bedoel, met andere woorden, wie kan er nog met een konijn uit een hoge hoed komen? Nou, ik, ik, ik hoorde wel laatst uh, Richard de Mos van de PVV... in het debat over de Hetwiegepolder zeggen... dat hij nog heel veel konijnen in de hoed had. Dus <lacht> in dit verband schoot me dit even te binnen. Ja, het... Hij zal het zeker niet zijn. Nee, want die zit in het kabinet. Nee, maar ik denk dat er uh, veel mensen in het kabinet... niet echt per se de grote staatsrechtsgedeerden zijn. Dus ik denk dat er op dit moment, en dat is het afgelopen weekend... ook gebeurd, dat kan ik je verzekeren, met heel veel... Oude, ervaren, politici is gebeld ja. en is gepeild. Ja. Wat moeten we doen? Want dit is best een ingewikkelde kwestie. En dan hebben we het dus over de ministers van staat vermoedelijk. Ruud Lubbers, uh, Wim Kok, maar misschien ook over Hans Wiegel... die uh, uh, vertrouweling is van uh, Mark Rutte en uiteraard Frits ook. Ik denk dat iedereen die nog in staat is uh, coherent te praten... en goed kan luisteren en uh, weet hoe je moet nadenken... dat die allemaal benaderd worden. Chris Booman, blijf bij ons vanuit Den Haag. Mocht er nieuws zijn, komen we graag bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Okay. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Morgen is de Hubble-ruimtetelescoop precies 22 jaar geleden gelanceerd. Hoe lang kan die oude telescoop nog mee? Dat is de vraag aan Piet Smolders. En die is ruimtevaartdeskundige. De Hubble-space-telescoop kan zeker nog wel een aantal jaren mee. Hij is in 2009... Uh, ...voor het laatst gerepareerd. Er zijn in totaal vijf onderhoudsbeurten geweest in die 22 jaar. Maar ja, de Space Shuttle die voor dat onderhoud moet zorgen... ...die staat momenteel in het museum. Het is nu, het is nu afwachten hoe het uh, loopt verder. Tot 2014 verwacht men zal het in ieder geval wel goed gaan en dan misschien nog wel een paar jaar langer. Maar in elk geval zullen we die Space Telescoop met z'n allen wel gaan missen. Al dus het antwoord van Piet Smolders. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Ja, dan naar de beurzen. Want iedereen kijkt natuurlijk met argusogen hoe de financiële markten gaan reageren... op het feit dat het katshuisoverleg is geploft. De AEX opende om 9 uur met een uh, 1,3 in de min... Wat doet de kabinetscrisis met de zenuwen van de beleggers en de kredietbeoordelaars? Corner van Zijl, goedemorgen. Goedemorgen. U bent fondsmanager van SNS. Hoe staat de beurs er nu voor? Nou, we staan nu al 2,2 lager. Uh, de Ajax op 302,5. Uh, dus de daling die zet nog wel eventjes, uh, eventjes door. Ja. En hetzelfde zie je op de obligatiemarkten terug... Uh, ik moet zeggen, ik had de reactie wat uh, gematigder verwacht, maar je ziet toch dat de angsten uh, bij de buitenlandse beleggers uh, toeslaan. Dus de Wilderspremie is iets groter dan ik van tevoren had gedacht. Ja, en dan kijken natuurlijk de kredietbeoordelers ook mee. Want uh, als de buitenlandse markten negatief reageren, dan is dat van invloed ook op het rentepercentage dat wij uh, kunnen vragen of aangeboden krijgen voor uh, onze ja. staatsschuld. Ja, we zien dat vanochtend het verschil met Duitsland is opgelopen en voor het weekend was dat nog 0,6% en dat is al 0,72%. Nou, als je dat even per Nederlander gaat uitrekenen, gaat het op termijn dus 25 euro per persoon per jaar kosten, alleen al wat er vanochtend vroeg is gebeurd. Dus dat is een, is een flinke premie. Ja, en wat gebeurt er eigenlijk als wij onze AAA-status verliezen? Uh, dan zal dat waarschijnlijk nog wel verder omhoog gaan. Uh, ik hoor sommige uh, obligatiedeskundigen zeggen dat het misschien wel eens naar Franse niveaus gaat. Nou, dat is nog wel heel eind weg. Ja. Maar dat gaat dan echt veel geld kosten. En dan ben je uh, al vrij snel meer kwijt dan we aan uh, bezuinigingen wilden gaan doen. Dus uh, ja. dat kan een, een flinke dure stap zijn. In Frankrijk is de rente met 0,8% omhoog gegaan. In Oostenrijk bijvoorbeeld eerder met 1%. En dat, heeft, dat kost het land 4 miljard per jaar extra. Ja, en die hebben een aanmerkelijke kleinere staatsschuld dan dat wij hebben. Dus bij ons gaat dat uh, maal twee, maal drie nog eens. Dus dat, uh, dat betekent, uh, als je heel veel schuld hebt, uh, simpelweg, we hebben 24.000 euro schuld per Nederlander. Dus als je daar een procent meer rente op gaat betalen, kan iedereen uitrekenen wat hij per jaar meer kwijt is. Ja, met andere woorden, uh, Nederland uh, als land waar beleggers graag hun geld parkeren, uh, dat is even uitzicht nu. Ja, dat is, dat is even uitzicht. Je ziet dat we uh, uh, nog wel tot de Triple 1 behoren. We weten nog natuurlijk niet zeker wat al die uh, rating agencies gaan doen. Maar de kans dat we uh, ja, een, uh, een, een afwaardering krijgen neemt aanmerkelijk toe. En dat maakt gewoon een heleboel beleggers zorgen. Want uh, ja, dan is er nog maar één veilige haven en dat is Duitsland. En ja. wij zijn dan afgevallen tot het topgroepje. Juist. Dat zijn dus zorgelijke berichten. Maakt u zich daar ook persoonlijk zorgen over? Persoonlijk als Nederlander maak ik me er zorgen over, uh, als aandelenbelegger ook. Je ziet ook dat de aandelenbeurs harder daalt dan uh, ons omringende landen. Dus wat dat betreft is er, is, is er inderdaad genoeg reden tot zorg. Ja, nou, en het enige wat je daaraan kan doen is snel met maatregelen komen die de markten weer met vertrouwen stemmen. Ja, uh, en dat is uh, helaas niet aan de beleggers, maar dat is dus aan de politiek. En ja. als ja, wat we hebben gezien enig uh, voorbeeld mag geven wat we mogen verwachten, dan is er weinig goeds te verwachten. Goed, zwaar weer op komst dus. Althans, nog zwaarder weer. Zwaar weer, op weer. Komt. Ja. ja. Corne van Zijl, fondsmanager van SNS. Ik dank u zeer voor deze reactie. Graag gedaan. Straks de laminaatgeneratie in Duitsland laat van zich horen. Wat zijn het eigenlijk voor mensen? Maaierst. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1949. Het grondgebied van Nederland is groter geworden. Op 19 plaatsen is onze grens met Duitsland iets naar het oosten verlegd. De belangrijkste wijzigingen vonden plaats bij Nijmegen en bij Sittard... waar grensinhammen zijn verdwenen. Ja, deze dag in 1949 kreeg Nederland 69 kilometer grond Duitse grond... als compensatie voor het leed dat ons is aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Peter Romeijn is hoofd van de afdeling Onderzoek van het NIOD... en vertelt hoe Nederlandse troepen op die dag over de grens trokken. Hey, hey, hey, ving, hey, hey, hey, hey. Onze Nederlandse troepen zijn een klein stukje Duitsland binnengetrokken op die uh, beroemde dag. En uh, dat was de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Nederland uh, had enorme schade geleden van de Duitse bezetting en wilde daarvoor gecompenseerd worden. En daar zijn geweldige plannen voor gemaakt, uh, al tijdens de bezetting, maar ook daarna. Als je naar de kaarten kijkt die daarbij die plannen horen, en die in 45 in de publiciteit werden besproken, dan. Uh, ...val je van je stoel, want dan uh, hoort Oost-Friesland bij Nederland... ...dan hoort Osnabrück bij Nederland... ...dan hoort in sommige plannen zelfs Keulen bij Nederland. En uh, dat is allemaal uh, bij de geallieerden op tafel gelegd. En uh, die geloofden daar niet in. Die uh, wilden Duitsland uh, niet extra zwaar belasten... ...met ook nog een flink stuk van de westkant af te hakken... ...want Duitsland was al veel aan de oostkant verloren. Daarom hebben ze uitsluitend toegestaan... ...dat hele kleine stukjes grond aan de grens... ...bij wijze van grenscorrectie aan Nederland werden overgedragen... En dat waren de dorpen Elten en Tudderen en uh, hun omgeving. Na enige tijd komen dan kantoniers van de Rijkswaterstad die op de plaats van de landmeterstokken oranje grenspalen in de grond zetten. Ja, dat was niet het roergebied, zoals sommige opgewonden standjes wilden. En stel u voor dat het doorgegaan was... dan hadden wij uh, waarschijnlijk wel uh, wat vaker gewonnen met uh, de EK en de WK voetbal. Alles is zo geregeld dat om 12 uur precies de afwakening gereed is. Dan trekt een heel leger, douanebeambten en marechausées het nieuwe gebied binnen. Dat heeft uh, een jaar of vijftien uh, geduurd. Het werden landdrostschappen. Uh, het kwam onder leiding van de Nederlandse bestuurder. Het werd allemaal vernederlandst. De straatnaambordjes werden vernederlandst. Het onderwijs werd vernederlandst. En de mensen werden tot brave Nederlandse onderdanen omgeturnd. Uh, op een gegeven ogenblik uh, is dat... Uh, toch uh, weer omgedraaid. In de jaren 50 werd er tussen Nederland en Duitsland lang en breed onderhandeld over een soort algemene afspraken om uh, aan de oorlogstoestand een eind te maken. Duitsland zou Nederland heel wat geld aan wie de goed mag betalen. En in ruil daarvoor werd die annexatie voor het overgrote deel weer. Ongedaan gemaakt en zo werd dat ergens in 1960. Was het weer afgelopen en dat was op zichzelf nog een mooi verhaal. Want er bestond toen een levendige smokkelhandel tussen Nederland en Duitsland. Nederlandse kaas, boter en koffie uh, werden Duitsland ingevoerd uh, langs smokkelpaadjes. En toen dus dat gebied werd teruggegeven, die dorpjes, werden de avond tevoren vrachtwagens vol levensmiddelen. Uh, die uh, gebieden ingereden. En de volgende dag was het uh, met één pennenstreek Duits. En hoefde er geen invoerrechten te worden betaald. Dus er zijn er nog, nog mensen aardig rijk van geworden. Eigenlijk kan je zeggen dat de Nederlandse ondernemerszin... het uiteindelijk heeft gewonnen van de Nederlandse lust tot veroveren. Op plaats. Rust. Het cadeautje dat Nederland kreeg, nou ja... Hoe je het ook wil formuleren, 69 kilometer aan Duitse grond in ieder geval. Deze dag in 1949. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Over Duitsland gesproken, daar tekent zich de generatiekloof... die wij hier die van de babyboomers en hun kinderen kunnen noemen... steeds scherper af. Die generatie, nu ongeveer 30 tot 45 jaar oud... heeft daarom nu een eigen naam gekregen, de laminaatgeneratie. Rob Savelberg, correspondent in Berlijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat, de laminaatgeneratie. Nou, dat zijn de kinderen van de babyboomers, dus van de generatie uh, die het beduidend uh, beter heeft gehad dan, uh, dan momenteel vandaag de dag. De jongeren met Facebook uh, tussen de 30, 35, uh, 40, 45 jaar oud. Die niet een vaste baan hebben, die wat minder koopkracht hebben dan hun ouders. Geen pensioenen vaak, uh, sombere perspectieven, dus niet alleen met een uh, kabinetscrisis in Nederland, maar ook... Uh, in Duitsland is dit uh, besef aanwezig. En ze hebben dus niet het, uh, uh, het zorgelijke leven dat de ouders uh, hebben. De generatie die nu langzaam met pensioen gaat. En uh, men kunt die situatie eigenlijk vergelijken met uh, laminaat. Wat lijkt op echt pakket. Uh, dat wil men graag hebben, maar uh, men is alleen in staat om het imitaat, om het uh, laminaat te kopen. Ja, dat is overigens, uh, die generatiekloof speelt zich ook in Nederland af. Maar daar is die generatie nu dus bij uh, een naam en toenaam genoemd, zal ik maar zeggen, door uh, Katrin Fischer. Die heeft een uh, boek geschreven, Generation Laminaat. Uh, en dat is een bestseller geworden in Duitsland. Met andere woorden, uh, die generatiekloof is daar echt een heel belangrijk en actueel thema geworden. Ja, dat klopt. Vooral omdat zij de vinger op de zere plek heeft uh, gelegd. Ze zegt van, uh, ik ben geboren in 1967. En mijn ouders waren in staat om uh, een familie te onderhouden. Hadden een uh, eigen huis, hadden veel kinderen. Ik heb dat allemaal niet. Waar komt het eigenlijk? Ook al mijn vrienden zijn daartoe niet in, uh, in staat. En ze wijst erop dat uh, ja, door geldproblemen, door een gebrek aan economische groei, dat die, die oude gelukkige tijd eigenlijk van de jaren 80 voorbij is en dat de rijken rijker worden, de armen worden armer, zegt zij. En dat hoogopgeleide mensen uh, tegenwoordig slecht betaalde baantjes hebben, geen hypotheek meer krijgen in goedkope huurwoningen met weer dat laminaat. Uh, uh, wonen, of zelfs in woongemeenschappen, uh, WG's zoals ze in Duitsland noemen, uh, wonen. En vaak hebben ze zelfs een inkomen uh, uh, dat afhankelijk is van de staat. Dus um, dat is zo gering dat de overheid dat moet aanvullen. En uh, die situatie die zorgt ervoor dat zij eigenlijk uit woede, uit onvrede, dit, uh, dit boek heeft geschreven. Juist. En dat doet het dus uh, goed. Uh, het is ook wel een beetje Duits, hè? schmert in de beste traditie van Goethe. Jawohl, ja. Dat is een echte... Uh... Echt Duitse begrip natuurlijk. In die zin uh, ja, dat de Duitsers vaak wat treurig zijn, wat melancholisch zijn, uh, lijden aan de wereld, vooral aan de onvolmaaktheid van de wereld, maar ook van hun eigen onvolmaaktheid. Ja, en dit uh, Duitse woord is natuurlijk, uh, ja, wordt, wordt veel gebezigd en uh, uh, speelt ook een belangrijke politieke rol. Goed, nou ja, de Duitsers lopen in een aantal opzichten vaak voor op Nederlanders. Dus uh, dit krijgen we in Nederland ook nog wel een keer te horen, denk ik, denk je niet? Dat zou zo kunnen zijn. En misschien wil ik ook graag uh, uh, afsluiten ook met een. Uh, ja, een, een filosofische spreuk uit Duitsland. Dat zijn dat bestemt dat bewustzijn. Dus eigenlijk de maatschappelijke toestand. van ook de jongere generatie bepaalt ook het bewustzijn van die generatie. En waartoe dat gaat, uh, gaat leiden. ja, dat zie je in Duitsland met nieuwe politieke bewegingen. En misschien dat het ook in Nederland wel wat gevolgen zal hebben. Goed, hoe is met jij eigen trouwens? Ja, dat zit wel goed. Ik heb natuurlijk uh, Nederlandse uh, genen. En uh, die zorgen wel wat voor wat vrolijkheid en optimisme. Ja, en tussen die Duitsers is dat altijd wel een, een, een vrolijke combinatie. Goed. Rob Zadelberg, blijf vrolijk vanuit Berlijn. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren, meer nieuws vanuit Den Haag. Mocht dat er zijn waar het kabinet bijeen is... en we gaan praten over de stemming in het Europees parlement. Hoe wordt daar aangekeken tegen de breuk in het Katshuis? Dat en meer zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de KRO. blijft bij ons.